11 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Mensen die door de gaswinning in Groningen immateriële schade hebben opgelopen, kunnen per persoon tussen de 1500 en 5000 euro krijgen. Dat is voor schade in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed. Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat de vergoedingen pas volgend jaar worden uitbetaald. en niet zoals de opzet was, vanaf november. Het CDA laat het lijsttrekkersverkiezing alsnog onderzoeken. Bij de verkiezing won minister Hugo de Jonge met een klein verschil van Kamerlid Pieter Omtzigt. Er rezen vragen toen bleek dat sommige mensen een bedankje kregen voor een digitale stem die ze niet hadden uitgebracht. Jacob Blake, de zwarte man die zondag in de Amerikaanse staat Wisconsin werd neergeschoten door de politie, is vanaf zijn middel verlamd, zegt zijn vader. De artsen weten nog niet of de verlamming blijvend is. Bleek werd door een agent in zijn rug geschoten. Waarom is nog niet duidelijk. Aan een conferentie in Boston eind februari kunnen 20.000 coronabesmettingen worden gelinkt. De 50 onderzoekers verklaren de enorme besmetting bij het biotechbedrijf Biogen... doordat er in februari nog heel weinig bekend was over corona. De storm Francis, de eerste van het seizoen, heeft schade aangericht in Groot-Brittannië en Ierland aan huizen en auto's. Duizenden inwoners kwamen zonder stroom te zitten. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van 110 km per uur door de storm. En in het binnenland van 75 km. Lionel Messi wil weg bij FC Barcelona. De Catalaanse club bevestigt dat Messi een officieel verzoek heeft ingediend voor ontbinding van zijn contract. Vrijdag had hij er al een gesprek over met een nieuwe trainer, Ronald Koeman. Het weer vannacht wisselvallig en vannacht en morgen gaat het hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen. En daar kunnen dus die windstoten voorkomen van 110 km per uur. In het binnenland van zo'n 75 km. Pas middags neemt de wind af. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Times. I'll take the bad times I'll take you just the way We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 No. Sitting in the long grass in the summer, keeping warm. Tell me.